Victor Hark met het NOS-journaal. In Nigeria zijn in de stad Jos twee bommen ontploft. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn. In de laatste twee weken zijn tientallen doden gevallen in en rond Jos. De stad ligt op de grens tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria. Of de ontploffingen in de stad te maken hebben met de conflicten tussen verschillende religieuze groeperingen is onduidelijk. Het geweld in Jos heeft ook vaak te maken met lokale politieke en economische problemen. Een van de zoons van de verdreven kolonel Gaddafi, de 36-jarige Sadi, is in Niger. Het Nigerese ministerie van Justitie meldt dat regeringsmilitairen in het noorden van het land een konvooi van Sadi en acht anderen hebben onderschept. Het is onduidelijk wat er met hen gebeurt. Eerder trokken al twee Libische konvooien Niger in. Sadi is de derde zoon van Gaddafi. Hij was het hoofd van de voetbalbond en speelde voor een paar topclubs in Italië. Sadi stak de laatste tijd geld in Hollywoodfilms.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 De publieksprijs ging dit keer naar de voorstelling Doek met Peter Blok en Loes Luca. En de prijzen voor beste bijrollen waren voor Lies Pauwels en Peter Bolhuis. De speciale prijs voor mensen met grote verdiensten voor het toneel werd toegekend aan theatermaker Jan-Joris Lamers. De vrouwenfinale van de US Open is gewonnen door de Australische Samantha Stoser. Ze won in twee sets met 6-2 en 6-3 van de Amerikaanse Serena Williams. Het is voor Stoser de eerste enkelspeltitel in een Grand Slam. Ze won wel al enkele Grand Slam-titels in het dubbelspel. Morgen wordt de mannenfinale gespeeld en die gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer dan nog, vieren naar een bui. In de ochtend is het vrijwel overal droog, met vooral in het oosten zon. Later op de dag opnieuw regen, motregen. Het wordt al een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Zou nog maar niet Het is een van Je staat op palen. Ze zitten diep in de grond, ook onder dit museum. Amsterdam is gebouwd op miljoenen palen. Sommige een paar meter, anderen wel twintig meter lang. Ze staan stevig op het zand onder de modder. Zonder die palen zou de stad wegzakken in het moeras. In die modder is deze schoen gevonden. Hij is meer dan 700 jaar oud. De veter zit er nog in. Dankzij de zuurstofarme vochtige grond onder deze stad is hij bewaard gebleven. Op zulke schoenen liepen de eerste Amsterdammers. Rond het jaar 1000 gaan de eerste mensen hier wonen. Waar de rivier de Amstel uitmondt in zee. Een ideale plek voor de scheepvaart. Ze bouwen een dam in de rivier. Die dam wordt een plein, het plein een dorpje, het dorpje een stad. Van Amsterdam tot Amsterdam. In 1300 wonen hier zo'n duizend mensen. Geen vergelijking met een stad als Venetië of Constantinopel. Maar dan, in twee eeuwen, ontwikkelt Amsterdam zich tot een bruisende havenstad. Schepen lossen hier Duits bier, haring uit de Noordzee, graan uit Noord-Europa. Onze schoen is dan al diep in de modder gezakt. Nou, dit verhaal dat hoort bij een scherm met daarop kunstig het vertelde verhaal verbeeld. Hè? Dat is echt mooi gedaan. Het is het begin van een nieuwe, vaste, bijzondere tentoonstelling... in het voormalig Historisch Museum Amsterdam. Of Amsterdamse Historisch Museum, whatever. Tegenwoordig heet het kortweg Amsterdam Museum. Want ja, dat woordje historisch, dat jaagt hele dagen een hoop mensen weg. En dat is niet de bedoeling, want het Amsterdam Museum wil er graag zijn... voor alle Amsterdammers en niet alleen voor hen die ervoor hebben doorgeleerd. Nou, voor hen heeft het museum trouwens nog vol verdieping, zoals je dat dan kan noemen. Nee, dit is voor mensen die weinig tijd hebben. Natuurlijk ook voor al die toeristen die de stad aandoen. En die ook al naar het Rijksmuseum moeten, en naar het Van Gogh. En die moeten ook nog een rondvaart maken, en naar de Wallen. En het is ook natuurlijk voor die jongeren met hun korte concentratieboog. Hoe vertel je zo kort en zo beknopt en aantrekkelijk mogelijk de geschiedenis van de hoofdstad? Nou, Ik vind dat ze er bijzonder goed in geslaagd zijn... Hoor, met deze vaste tentoonstelling die getiteld is Amsterdam DNA. Nou, er wordt uitgegaan van vier hoofdthema's die bij Amsterdam horen. Ondernemerschap, creativiteit, vrijdenken en burgerschap. En als die vier elementen met elkaar in balans zijn... Nou ja, gaat het goed met een stad... En wat betreft dat laatste thema, het burgerschap... Nou, dan geeft de directeur Paul Spies toe... dat hier ook wel een beetje sprake is van uh, wishful thinking. Nou ja, hij noemde het een uh, self-fulfilling prophecy. Want veel van het gemeenschapsgevoel, het omzien naar de ander... Nou, dat lijkt de laatste vijftig jaar wel wat af te nemen, toch? En het is niet goed voor de stad, is trouwens voor niemand goed. Nou, aan de hand van de, de belangrijkste hoog- en dieptepunten... Hè, die dan heel eufemistisch scharnierpunten genoemd worden... wordt op uh, zeven schermen de geschiedenis van Amsterdam getoond. En daarbij is steeds dan één object gekozen. Hè, zoals net die oude Amsterdamse schoen uit de 13e eeuw. Of uh, bij een ander scherm heb je de beschadigde Pieta. Hè, het beeld van Maria met de dode Jezus in haar armen. En de gezichten zijn dan weggebeiteld. 16e eeuw, beeldenstorm, Calvinisten verdrijven de katholieken. Nou ja, op de lange roodgeschilderde zijwanden... Hè, die uh, als tijdbalken fungeren... staat allerlei feitelijke informatie. Met dan onderin een lichtrode balk. En dan zie je de internationale gebeurtenis. En af en toe zit er een gat in die muur. En dan kijk je in de schuttersgalerij die daarachter is. En eh, dan zie je een portret wat dan eh, precies past in die, in die periode waar je dan bent op die tijdlijn. Heel erg leuk effect. En die portretten in die galerij die lopen nu, het zijn niet alleen maar oude 16e, 17e eeuwse portretten. Maar gewoon eh, lopen door tot de 21e eeuw. Dus ik heb daar ook een uh, zien hangen. En ook die enorme houten goliath die staat weer te pronken in die uh, schuttersgalerij. Die kan je altijd doorheen lopen. Hè? Goed, in de gouden zaal is natuurlijk uh, ja, de gouden eeuw. Nou, hier hangt een prachtig portret van uh, Rembrandt Saskia. En de wereldbollen van blauw zijn er. Er is een enorme maquette van het stadhuis. En dat is een maquette gemaakt voordat er gebouwd werd. Nou, en geen koning in Amsterdam, hè? Nee, een stad geregeerd door burgers. Nou, ik dacht misschien wel leuk om jullie verhalen... bij die andere zes scher schermen ook te laten horen. Gewoon achter, achter elkaar. Er is namelijk gemaakt een, een, een, een groepje zeer creatieve jonge Amsterdammers. Studio Plus One. En met z'n tienen hebben ze er een half jaar intensief aan gewerkt. Aan die zeven filmpjes. Nou, het resultaat mag er zijn, hoor. Breng vooral een, een bezoekje aan het Amsterdam Museum. Ik geef u vast de audio. En waar zijn we gebleven? Oh, we gaan nu naar de 16e eeuw. Amsterdam in vogelvlucht. Het lijkt wel een luchtfoto zo gedetailleerd. Alsof de schilder in een luchtballon heeft gezeten, Penseel in de hand. Dit is Amsterdam halverwege de 16e eeuw. Het noorden ligt beneden. Zo valt de haven extra op. Grote schepen liggen aangemeerd in het ij. Kleinere schuiten vervoeren goederen van en naar de pakhuizen in de stad. Overal staan kerken en kloosters. Dit is een katholieke stad, onderdeel van het Habsburgse Rijk... waarvan de invloed zich uitstrekt tot in Amerika en Azië. En dan is het 1578. Amsterdam zweert het katholicisme af... en daarmee de trouw aan koning Philip II in Madrid... Andere steden hadden al voor opstand gekozen. Voor vrijheid in het algemeen en van geloof in het bijzonder. In een vreedzame revolutie grijpen de protestanten de macht. Nou ja, vreedzaam. Niet voor altaarstukken en beelden. Maar de afgezette stadsbestuurders krijgen een vrijgeleide per boot. Netjes aan de dijk gezet. Monniken en nonnen moeten het veld ruimen. Amsterdam sluit zich aan bij Willem van Oranje als laatste stad in Holland. En wordt het economisch middelpunt van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zeker als de haven van Antwerpen wordt afgesloten van de toegang tot de zee. Schepen, mensen en kapitaal trekken massaal vanuit de zuidelijke Nederlanden naar het vrije Amsterdam. De Gouden Eeuw kan beginnen. In de 17e eeuw breekt een Gouden Tijd aan. Met hun snelle schepen domineren Amsterdam als de wereldhandel. Scandinavië, Oost-Indië, Japan, Amerika, Suriname, het Ottomaanse Rijk. Ze komen overal. Dit is Australië, net ontdekt. De kustlijn staat er al, nu de rest nog. De Verenigde Oost-Indische Compagnie is de eerste multinational ter wereld. De beurs in Amsterdam is de voorloper van Wolstort. Amsterdamse kooplieden handelen in alles. Graan, goud, porselein, suiker, thee, opium. Maar ook in slaven, als het maar geld oplevert. De stad is mede-eigenaar van Suriname, waar slaven uit Afrika het werk doen. Wetenschap, scheepvaart, kunst. Alles wat de Amsterdammers aanraken, lijkt in goud te veranderen. Rembrandt en andere schilders creëren meesterwerken voor een bloeiende kunstmarkt. Sarah-Peter de Grote gaat in Amsterdam op bezoek bij scheepsbouwers en wetenschappers. In andere landen zijn koningen en keizers aan de macht. Maar in Amsterdam regeren rijke protestantse burgers. Amsterdammers bouwen geen paleizen, maar een imposant stadhuis. Met vorstelijke allure. En de spectaculaire grachtengordel. De stad doet in razend tempo. Migranten uit heel Europa trekken naar Amsterdam. omdat hier geld te verdienen is. Maar Amsterdam is ook een vrijhaven voor politieke en religieuze vluchtelingen. Uitgevers publiceren hier boeken van vrijdenkers als Descartes en Spinoza. En joden mogen hier een synagoge bouwen. Alles zolang de economie maar bloeit. Hier die vlag wapperen. Het lijkt net de Nederlandse, alleen zijn de kleuren gedraaid. Dit is niet de Nederlandse, maar de Franse vlag. En dit is niet het stadhuis van Amsterdam, niet meer. Het voorbeeld van de stad is ingenomen door de Fransen... en is nu het Koninklijk Paleis. Eerst regeert Lodewijk Napoleon en daarna zijn broer keizer Napoleon. Hij krijgt symbolisch de sleutels van de stad overhandigd. Het is een tijd van de revoluties. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. In 1795 bezetten de Fransen de republiek. In een paar jaar tijd verandert Nederland voorgoed. Er komt een grondwet. Wat daarin staat is radicaal. Alle mensen zijn gelijk. In de praktijk is dat nog lang niet zo. Toch is dit het begin van de democratie in Nederland. Amsterdam verliest haar zelfstandigheid... Alle handel met vijanden van Frankrijk is verboden. Het Britse Rijk wordt oppermachtig in Europa en over zee. Maar in Amsterdam mogen hun schepen niet langer aanmuren. Als de Fransen vertrekken in 1813 is de stad straatarm. Maar Amsterdam wordt wel hoofdstad van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden. Let op wat het paard achter zich aansleept. Als je goed kijkt, zie je dat het een heipaal is. Rechts wordt net zo'n paal in de grond geslagen. Op Stoomkug. Amsterdam is rond 1900 razend snel aan het veranderen. Van een verarmde, overvolle stad in een moderne metropool. De industriële revolutie is laat in Nederland. Maar eenmaal begonnen, gaat het snel. Rijke burgers stichten het Vondelpark en het Concertgebouw. Intussen wordt de ene na de andere wijk uit de grond gestampt. Het moet snel en goedkoop. De woonomstandigheden van arbeiders zijn beroerd. Nieuwe politieke partijen en vakbonden... eisen scholing, werk en goede huisvesting voor iedereen. Er ontstaat een heel nieuwe stijl van bouwen van internationale allure. De economie bloeit op. Ook dankzij de koloniën. De oude windmolens draaien nog, maar ernaast verrijzen moderne fabrieken. Via het gloednieuwe Noordzeekanaal varen stoomschepen de haven binnen. Het spoorwegnet verbindt de hoofdstad met heel Europa. En in 1916 krijgt Amsterdam een eigen luchthaven, Schiphol. New York, Batavia, de wereld binnen handbereik. Hoe modern kan het worden? Ach, de bagage gaat nog gewoon in een bakfiets. Anne Frank, zomaar een meisje uit Amsterdam. Ze is 15 jaar als ze omkomt in een concentratiekamp. Ze is één van heel, heel vele. Op 16 mei 1940 trekt het Duitse leger de stad binnen. De Eerste Wereldoorlog is aan Nederland voorbij gegaan. Maar nu is het land bezet, vijf jaar lang. De Amsterdamse bureaucratie is goed georganiseerd en... Gehoorzaam. Op deze kaart staat precies aangegeven waar Joden wonen. Eén stip is tien Joden. Het maakt het werk van de nazi's een stuk makkelijker. De razzia's beginnen in de winter van 1941. Er breekt een massale staking uit, de februari-staking. De enige grote demonstratie tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Maar de nazi's gaan door met de deportaties, op volle kracht. Vanuit Amsterdam worden de Joden getransporteerd naar de kampen in Duitsland en Polen. Zo'n 60.000 Amsterdamse Joden overleven de oorlog niet. kwart van de Joodse bevolking van de stad. Op 8 mei 1945 wordt Amsterdam bevrijd. De weinige Joden die terugkeren treffen hun huis leeg aan. De Jodenbuurt is voorgoed verdwenen. Er is geen stad met zoveel verschillende nationaliteiten als Amsterdam. In de afgelopen halve eeuw is de bevolking nog veel internationaler geworden. Migranten vanuit alle hoeken van de wereld komen hierheen. Voor werk, voor het creatieve klimaat. Omdat koloniën zelfstandig worden. Op zoek naar vrijheid, want daar staat Amsterdam om bekend. Vrijheid. In Amsterdam nog bijna alles. Die reputatie krijgt de stad in de jaren 60 als een groep jongeren onder de naam Provo de autoriteiten uitdagen. Niet zoals in Parijs of Berlijn met geweld, maar vrolijk en ludiek. Amsterdam is even hippie-hoofdstad van de wereld. Vrouwen gaan de straat op voor hun rechten. In 2001 is dit de eerste stad ter wereld waar homo's trouwen. Die vrije reputatie heeft Amsterdam nog altijd, al zijn er steeds meer regels. Prostitutie is legaal, maar vrouwenhandel is verboden. Zofdrucks worden gedoogd, maar minder dan vroeger. Kraken mocht, maar mag niet meer. Er is vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Maar die twee botsen soms keihard. Toch blijft Amsterdam een stad van vrijheid. Een stukje DNA... En bij dit uh, laatste scherm, hè, als we in een huidige tijd zijn gekomen... dan uh, hangen rechts tegen de muur een aantal goed afgesloten kastjes... met erin een kleine hoeveelheid. Uh, echte wiet, echte paddo's, metadon, echte cocaïne. En heroïne was nog, leuk, uh, nog leeg, maar dat moesten ze nog krijgen van de politie. De politie is allemaal in beslag genomen terug. Dus het was een heel gedoe, maar uiteindelijk, het hoort bij de stad... dat, dat ze is dus daar te zien. Dat is allemaal uh, wat... Uh, voor, vooral voor de toeristen bijzonder zijn. Nou, overigens ook wel leuk om te vermelden... is dat het sounddesign van de filmpjes van Studio Plus One... is van Mauricio Doré en de muziek is van Leonard Bush. En dat had ik beloofd om nog even te zeggen, want ik vind het echt mooi gedaan. Nou, En als je klaar bent met Amsterdam DNA, en dat kan dus al na drie kwartier... dan kan je nou ja, of vertrekken, of je kan aan de koffie... of je gaat naar de rest van het museum voor de noodzakelijke verdieping. En als je kids hebt, dan moet je zeker even naar het kleine weeshuis... U weet, het museum is gevestigd in het oude burgerweeshuis. En die geschiedenis, maar vooral het dagelijkse leven van die kindertjes... Hè, op het hoogtepunt van de 18e eeuw zaten wel 900 kids hier. Nou, dat vind je terug, die geschiedenis, in dat kleine weeshuis. Dat is echt erg leuk gedaan. Het is Heel interactief, vol gaatjes en hoekjes en mooi vormgegeven. En toch ook weer leerzaam, op een goede manier. En dan heeft het Amsterdam Museum ook nog eens een museum opgemaakt. die je vier wandelingen in Amsterdam aanbiedt... rondom die vier thema's, hè, ondernemerschap, creativiteit... Het vrijdenken en burgerschap. En die wandelingen die leiden je langs zowel het historische als het hedendaagse Amsterdam. En als je niet zo'n uh, verhipte, veel te dure iPhone hebt, dan, uh, nou ja, dan kan je er eentje huren in het museum. Of gewoon lekker ouderwets wandelen met een klein boekje in je hand. Dat heb ik gedaan. Nou Het Amsterdam Museum is volledig de 21e eeuw ingetuimeld. Gaat dat zien, gaat dat zien. Dat, dat is De La Dap. Het is een internationaal muziekcollectief met muzikanten uit Tsjechië, Slowakije, Herzegovina, uh, Servië, Bosnië, Hongarije en Rusland. Ik uh, ontdekte het uh, van de zomer. Een Fransman draaide het op een feestje. Ik heb ontzettend lekker opgedanst met die man van me. Ja, dan kunnen wij heel goed samen dansen. En hier hebben we ook vaak naar geluisterd. Ik vind dat toch heel erg uh, mooi, die, uh, die band uit Peking, Hangai, weet je, die Mongolian folkmuziek met allemaal moderne stijlen erdoorheen. Thank you. Zo, nou, even uit je bed gesprongen en een dansje gemaakt. Ik krijg er energie van. Ik vind het echt heerlijk. Hangai uit Beijing. Um, en nu kan je weer lekker rustig gaan liggen en dan gaan we je een verhaaltje vertellen. En dat doet uh, niet ik, maar uh, de Brabantse verhalenverteller Kees van Wanderooi... is geboren te Breda en opgegroeid in Maden. Dat is een dorpje in Brabant, te midden van de weilanden, de koeien... en verhalen over de botersmokkelaars in de Biesbos. Nou, een aantal verhalen heeft hij op cd gezet en uh, hier is het eerste verhaal. De laarzen. Lang geleden, in een ver en vreemd land, woonden een koning en een koningin. En deze koning en koningin bezaten een enorm paleis met enorme tuinen... met daarin de prachtigste dieren en de mooiste pauwen. En nog waren de koning en koningin niet gelukkig. De koningin kon namelijk geen kinderen krijgen... En om haar verdriet te kunnen vergeten gaven ze de grootste feesten... en ze nodigden de mooiste mensen uit, de mooiste zangers, de mooiste dichters... de mooiste verhalenvertellers. Maar niets kon het verdriet van de koningin teniet doen. En of hun ongeluk niet groot genoeg was... op een dag brandde het paleis tot de grond toe af... En het enige wat ze nog bezaten was een kist vol goud en parelen. En van dat geld bouwden ze een mooi nieuw paleis. Nog groter, met nog grotere tuinen. En ze gaven nog grotere feesten. Maar na een week brandde ook dit paleis af. En de koning en koningin resten niets anders dan te gaan wonen in het bos in een kleine armoedige hut. De koning hakte het hout en de koningin maakte soep met heerlijke kruiden. En na een aantal maanden zei de koningin: "Het is vreemd, maar door dit samen zijn, door dit samenwerken, door dit samen leven, voel ik me gelukkiger als ooit tevoren." Op een dag ging de koning weer het bos in om hout te hakken en hij kwam aan op de grote open plek en daar naderde een man in het zwart. En die zei, koning, ik weet wat u bezighoudt. Zo, gij geeft mij wat nog niet geboren is op deze aarde... en zo zal ik u belonen met een enorme rijkdom. En de koning dacht na en dacht van... ja, mijn vrouw kan geen kinderen krijgen, dus ik kan hem beloven wat ik wil. En hij ondertekende het contract en de man in het zwart zei... Ga naar huis en uw wensen zullen vervuld worden. En de koning legde zijn bijl neer en hij liep naar het armoedige hutje... en daar kwam zijn vrouw hem al tegemoet lopen. Gemaal, gemaal, de kist is weer gevuld met parelen en goud. We kunnen opnieuw beginnen. En op die plek... Op diezelfde plek waar dat armoedige hutje had gestaan... verrees het mooiste en prachtigste paleis... wat de wereld ooit had gezien, vol marmer en goud. En het paleis was nog niet klaar... of de koningin beviel van het mooiste geschenk... wat je kunt krijgen op deze wereld. Ze beviel van een hele mooie zoon. En ze noemden hem Ferdinand. En het kind was nog niet geboren of daar werd aan de poort gebonst. En daar stond de man in het zwart en hij zei, ik eis op wat ik gevraagd heb. En de koningin vroeg, wat is er aan de hand? En de koning reste niets anders dan op te biechten wat hij de man in het zwart beloofd had. Wat nog niet op deze aarde geboren was, zou deze man opeisen. En de koningin begon zo hard verscheurend te huilen dat de man in het zwart zei... U mag vijftien jaar lang genieten van deze Ferdinand... maar op de dag af dat hij vijftien jaar wordt... kom ik hem ophalen op de open plek waar ik u, koninkje, ontmoet heb. Het zei zo en de man in het zwart vertrok. En de koningin was diep, diep verdrietig... maar langzamerhand kreeg ze meer en meer vertrouwen... In de liefde en de goedheid van de mensen. En de tijd verstreek en Ferdinand ging in de leer bij een oude kluizenaar. En deze kluizenaar leerde Ferdinand over goed en kwaad en haat en liefde. En hij leerde hem over de zon en de maan en de sterren en de aarde en de planten en de dieren. En toen vijftien jaren verstreken waren. Na de geboorte van Ferdinand zei de kluizenaar... ik ga jou geheimen vertellen die geen mensen oor ooit gehoord hebben. Ik zal jou materialen geven die je beschermen tegen het kwade. En hij fluisterde Ferdinand toverwoorden in zijn oor die geen mens gehoord heeft. Zelfs zo geheim dat ik ze nog niet kon horen. En hij gaf Ferdinand een gouden zweep. En hij wees hem naar de open plek. En hij zei, wees voorzichtig en luister goed naar nou wat ik jou geleerd heb. En Ferdinand liep naar de open plek en hij wachtte. En het werd dood en doodstil in het bos. Je hoorde geen vogel. Je hoorde niet het geritsel van muizen in het gras. Je hoorde niet het keffen van de vos... Je hoorde niet het loeien van de koeien. Je hoorde niets. Het was doodstil. En plots verscheen daar hoog in de hemel een barst in de wolken en een zwarte koets met twaalf zwarte paarden en duizenden zwarte mannetjes stormde op de aarde af naar Ferdinand toe. En ze riepen en ze kruisten en ze brulden dat horen en zien verging. En ze riepen Ferdinand, Ferdinand, kom jouw tijd is om, jou, Ferdinand, jouw jou tijd is om. Op, is ja, om ja, ja, ja. Ja. En Ferdinand sloeg. Met een gouden zweep de mannetjes uit elkaar. En vloekend en tierend vertrokken ze weer naar het wolkendek. Wat zich weer sloot in een donkere wolk. En het was nog steeds stil in het bos. Geen blaadje bewoog, geen grasprietje hoorde je ritselen. En plots week die zwarte wolk. En daar kwam een gouden Koets met twaalf gouden paarden naar beneden. En daarin stond de man in het zwart en zei... Ferdinand, Ferdinand, kom, jouw tijd is om. En Ferdinand sprak de geheime woorden. En Ferdinand sloeg met zijn gouden zweep. En de man in het zwart liet het papier zien... wat zijn vader, de koning, had getekend. En Ferdinand sloeg met zijn gouden zweep het papier zo doormidden. En het contract was verbroken. En de man in het zwart stormde vloekend en tieren door de wolken terug. En de wolk sloot zich. En werd van zwart naar wit. En langzamerhand hoorden we de vogeltjes weer kwinkelen. Het keffen van de vos, het loeien van de koeien. Alles kwam weer tot leven. En Ferdinand ging voldaan terug naar de kluizenaar. En de kluizenaar sprak: Ferdinand. Je hebt geleerd over het duisteren in deze wereld. Je hebt geleerd over de woede en de haat en de jaloezie. Ja, zei Ferdinand, maar ik zou zo graag leren over de liefde, over het licht. En de kluizenaar sprak. Daar kan ik je niet aan helpen, Ferdinand. Maar misschien mijn broer, die woont 300 kilometer verderop. Ik ga het aanvragen. En Ferdinand ging op pad... en. Na dagen en weken lopen kwam hij aan bij een allerkleinst hutje met een rieten dakje. En daarin zat een kleine gebogen man achter een boek met een doodshoofd voor zich en een kaars. En Ferdinand vroeg, zou u mij kunnen leren over licht en over liefde? En de kluizenaar sprak, daar kan ik jou niets over vertellen, Ferdinand... Het is wel 300 jaar geleden dat ik een vrouw gekust heb. Ik kan jou niets vertellen over de liefde. Ga het vragen aan mijn broer. Die woont 600 kilometer verderop. Die weet het misschien. En Ferdinand ging weer op pad. En hij liep en hij liep. En hij kwam aan bij het kleinste huisje wat deze wereld ooit gezien heeft. Met het kleinste mannetje erin. En Ferdinand vroeg, geachte heer, zou u mij kunnen leren over licht en liefde? En het kleine mannetje sprak. Nee, Ferdinand, dat kan ik niet. Het is misschien wel 1200 jaar geleden dat ik een vrouw gekust heb. Ik kan jou niets leren over de liefde. Er is één wezen in deze wereld die jou kan brengen... Waar je wilt zijn. De vogel Grijp. Laten we samen roepen: Vogel Grijp en hij zal komen. En ze riepen een koor: Vogel Grijp, vogel Grijp. En daar in de verte begonnen te stormen, en bomen waaiden weg, en de halve aarde verduisterde onder de machtige vleugels van de vogel Stormen staken op en Vogel Grijp pakte Ferdinand op... en nam hem mee hoog, hoog, de lucht in... daar waar wij niet meer kunnen kijken. En hij gooide Ferdinand op een wolk. En Ferdinand keek rond en zag daar een zilver paleis... en zilveren bomen en een zilveren meer. En het water op het vlak van het meer begon te bewegen... En hoog, hoog, hoog rees een enorme slang. En die keek naar Ferdinand. En Ferdinand had geleerd te kijken met zijn hart en niet met zijn verstand. En hij keek de slang in de ogen en zag daar de enorme wijsheid. En de slang die sprak. Ferdinand, ik heb op jou gewacht. Jij bent degene die me kunt helpen. Ja, zei Ferdinand. Ik kwam hier om te leren over de liefde. Zo gij me zult helpen, Ferdinand. Zo gij zult leren wat liefde is. Gij zult leren wat het ware geluk is. En Ferdinand beloofde te helpen en de slang die sprak... Ga drie nachten daar in het kasteel slapen. En wacht af wat er gebeurt, maar loop niet weg. En na drie nachten vol beproevingen... zult gij weten wat geluk is. Zult gij weten wat liefde is. En de slang verdween weer onder water. Ferdinand ging het paleis binnen... en Onzichtbare handen brachten hem de heerlijkste spijzen en de heerlijkste dranken. En Ferdinand ging slapen. En klokslag twaalf uur ging het piepende deurtje van de slaapkamer open. En binnen trad een prachtige vrouw. En ze zei, kus me Ferdinand, kus me, kus me alsjeblieft, kus me. En Ferdinand sprak... Ik geloof niet dat dit liefde is. Ik geloof dat dit gaat om kussen. Ik wil niet kussen met jou. En de vrouw werd zo boos. Ze pakte Ferdinand zijn armen en legde die naast het bed. En ze pakte zijn benen en legde die naast het bed. En Ferdinand bewoog niet. En de vrouw ging. En binnen kwam de slang. Ze zei, Ferdinand, Ferdinand, dit is jouw eerste nacht. Hou vol, hou vol. En ze plakte zo de armen en de benen weer aan Ferdinand vast. De andere dag herhaalde zich hetzelfde. Onzichtbare handen brachten de heerlijkste dranken en de heerlijkste spijzen... en Ferdinand ging weer slapen. En klokslag twaalf uur ging het krakende deurtje open... en binnen traden twee prachtige vrouwen en ze spraken... Ferdinand, Ferdinand, kus ons, kus ons, Ferdinand, kus ons, kus... En Ferdinand sprak weer, ik geloof niet dat dit liefde is... Ik denk dat dit nog steeds gaat om zoenen en kussen. Ik wil niet zoenen met jullie. En de vrouwen werden zo boos. Ze pakten de oorden van Ferdinand en ze gooiden die naast het bed. En ze pakten het hoofd van Ferdinand en legden dat naast zijn lichaam. Maar Ferdinand bewoog niet, moedig als hij was. En de vrouwen verdwenen en binnen kwam weer de slangen, zei Ferdinand... Nog één nacht, hou vol, alsjeblieft, nog één nacht, hou vol. En ze zetten zijn hoofd weer terug op zijn lichaam... en ze zetten de oren weer op hun plaats. En de andere dag brachten onzichtbare handen... heerlijke spijzen en heerlijke dranken en Ferdinand ging weer slapen. En klokslag twaalf uur ging de deur open en binnentrad de mooiste vrouw die de wereld ooit gezien heeft... met de verleidelijkste kleren aan en prachtige gouden haren. En ze sprak Ferdinand, kus me, kus me en maak me gelukkig. En Ferdinand keek in de ogen van de vrouw en hij zei... ik geloof niet dat dit liefde is. Ik geloof dat dit nog steeds om zoenen gaat. Ik wil niet met uw zoenen. En de vrouw verdween boos en tierend en vloekend. En binnen kwam een prinses. En ze zei, Ferdinand, dank je wel. Door jouw beproevingen ben ik weer veranderd. Terug veranderd in de mooie vrouw die ik ooit was. Ferdinand, wil jij met me trouwen? En Ferdinand keek in haar ogen en zei, ja, met u wil ik trouwen. En vanaf dat moment waren ze het gelukkigste stel... wat de wereld ooit gezien heeft. En ze liepen door de paleistuinen. En de prinses zei, je mag overal aankomen. Behalve daar. Dat tuinhuisje, daar mag jij niet aankomen. En Ferdinand was verliefd en hij beloofde alles. Ik, tuurlijk, tuurlijk. Maar na enkele weken werd Ferdinand zo nieuwsgierig dat toen hij alleen in de paleistuin liep, toch stiekem het deurtje opendeed... het tuinhuisje binnenstapte. En, ah, het was net of hij op een glasplaat stond. En beneden hem zag hij de aarde. En de aarde kwam steeds dichterbij en dichterbij. En hij zag het paleis van zijn ouders. En Ferdinand kreeg heimwee. En hij kon niet anders doen dan naar de prinses toe gaan en opbiechten wat hij gedaan had. En te zeggen dat hij nog graag eenmaal naar het paleis van zijn ouders zou gaan. En de prinses zei, je hebt eenmaal een belofte verbroken, Ferdinand. Doe dat nooit weer. En ja, ga naar het paleis van je ouders. En mocht je ooit echt in de problemen komen, Ferdinand... roep dan mijn naam. Katharina Magdalena. Katharina Magdalena. Katarina Magdalena, en ik zal komen. Maar alleen als je echt in nood zit. Zo, gij roept mijn naam. Vergeefs, gij zult mij voor altijd verliezen. En Ferdinand beloofde het. En de andere dag ging hij met een koets met twaalf paarden naar beneden naar de aarde... en hij landde recht voor de deur van het paleis... En de deur ging open en Ferdinand was zo lang weg geweest dat zijn moeder overleden was. En de koning was hertrouwd met een mooie jonge vrouw. En de koning zei, kijk eens Ferdinand, heb je ooit zo'n mooie, mooie vrouw gezien? En Ferdinand zei, ja, ik ben getrouwd met een mooiere vrouw. En de koning ontstak in woede. Hij zei, dit is de mooiste vrouw. En Ferdinand zei, nee, ik heb de mooiste vrouw. Nee, zei de koning, dit is de mooiste vrouw. En Ferdinand riep, je zult het zien. En hij riep, Katharina Magdalena. Katharina Magdalena. Katharina Magdalena. En het donderde en het onweerde... En de paleispoort ging open en daar stapte Catharina Magdalena binnen... maar met zo'n bedroefd gezicht dat iedereen zijn hart bevroor. En ze keek Ferdinand aan zonder één woord te zeggen. En ze liep naar een tafel en schreef daarin met haar vinger... Zo, gij zult geen ijzeren laarzen kunnen verslijten hier op deze aarde. Zo, gij zult mij nooit weer zien. En met een bedroefd gelaat schreed ze naar buiten, sloot de poorten en verdween. En Ferdinands hart brak. Hij had zijn belofte voor de tweede maal gebroken en hij zou zijn geliefde nooit meer zien. Hij moest en wilde boete doen. En hij ging naar de smid en hij zei... Smit, geef me een paar ijzeren laarzen. Ik wil boete doen. En de smid maakte ijzeren laarzen. En Ferdinand trok over heel de wereld. En de zon scheen in zijn nek en hagel striemde zijn hoofd. En, de, en het kon hem niet warm genoeg zijn. Het kon hem niet koud genoeg zijn. Hij wilde lijden. Hij wilde pijn voelen. De pijn van het liefdesverdriet. En na zeven lange jaren, toen God het deurtje van de zomer opendeed... ging hij zitten onder een boom en hij keek naar de zolen van zijn ijzeren laarzen... en hij zag dat ze bijna doorgesleten waren. En zijn hart sprong op en hij riep... Vogelgrijp! Vogelgrijp! Help me nog één keer! En ja, de aarde verduisterde onder de enorme vleugels en onder de vleugelslagen staken stormen op en bomen en huizen waaiden weg. En Vogelgrijp pakte Ferdinand en nam hem hoog mee omhoog... naar daar waar wij niet meer kunnen zien. En hij gooide Ferdinand op een wolk. En daar stond het Zilveren Paleis. En daar lag het Zilveren Meer. En daar stonden de Zilveren Bomen. En Ferdinand rende naar het paleis en vroeg aan een paleiswacht... hoe is het met de prinses? En de paleiswacht zei... Heel goed, ze gaat binnenkort trouwen. En toen Ferdinand dat hoorde... kreeg hij een brok in zijn keel. Trouwen. Ik heb zeven jaar over deze aarde gezworven en pijn geleden. En de prinses het liefste wat ik ken gaat trouwen. En hij rende naar de slaapkamer van de prinses... zette daar de laarzen in een hoek. En hij schreef op de deur in letters van stofgoud. Zo, ik heb ijzeren laarzen versleten. Zo, gij zult mij weer zien. En hij trok zich terug in een donker hoekje. En hij wachtte tot de prinses kwam. En de prinses zag de ijzeren laarzen staan. En ze wist Ferdinand eens terug. En ze rende naar de zaal waar het huwelijk zich dra zou voltrekken. En ze vroeg aan de mensen vroeger had ik een schatkist gevuld met parelen en goud. En ik had een mooie gouden sleutel. En door een ongeluk ben ik deze sleutel verloren. En ik heb een nieuwe laten maken, pas geleden. En Het is een mooie sleutel, maar hij past niet zo mooi op het slot. En nu wil het toeval dat ik de gouden sleutel pas teruggevonden heb. En ik vraag aan jullie... Welke sleutel zal ik gebruiken om mijn schatkist te openen? En het volk begon te roepen: de oude gouden sleutel, de oude gouden sleutel. En de prinses wist: ik moet met Ferdinand gaan trouwen. En ze rende naar Ferdinand toe, die daar nog verscholen stond in een nis, en zei: Ferdinand, wil je met me trouwen? En Ferdinand zei ja. En de andere minnaar is verdwenen. En ik heb gehoord dat hij later verhalenverteller is geworden. Dit was het verhaal van Ferdinand met de ijzeren laarzen. Dat was een uh, verhaal van de verhalenverteller uh, Kees van Wanrooy En uh, de muziek die u erbij hoorde was van uh, Patrick Westendorp. Wish I could unlace the ties, bring up the lows, bring down the highs. She's the one I need to sympathize. She's the one who sees me cry. And I've been waiting for her day and night. I know my lady is around.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 Mijn hart is een rood hondje. Dat blaft en bijt misschien, maar dat kwispelend rent als jij in de buurt. En vooral als jij dicht bij mij bent. Oh, dat stikt hier van de leuke gedichtjes. Vandaag kreeg ik een broertje. Hij is ontzettend klein. Je kunt als dus niet geloven dat hij ooit groot zal zijn. Ik vind hem stukken leuker dan Ranja onze vis. Dat komt omdat mijn broertje al met een boogje pist. Dat vind ik zo geweldig. Ik sta gewoon versteld. Zo klein en zo hoog spuiten. Mijn broertje is een held. Nou, dat staat allemaal in die bundel. Querido's Poëzie spectakel eh, nummer 4. Bijeengebracht door Ted van Lissoud. Allemaal eh, dichters en tekenaars. En het gaat allemaal over helden of juist geen helden. Nou, aanrader. Tot zo.